Middernacht, het is donderdag 2 mei. Renate Evers met het NOS Journaal. De PvdA gaat in de Tweede Kamer tegen proefboringen naar schaligas stemmen. Dat zei partijleider Samson op een 1 mei-bijeenkomst in Arnhem. Vorige week besloot de fractie om onder strenge voorwaarden akkoord te gaan met de boringen. Daarna werd op het PvdA-congres een motie tegen de proefboringen aangenomen en Samson neemt dat over. Coalitiepartner VVD is wel voor boringen naar schaligas. Ruim 7200 mensen hebben de afgelopen dag de Nieuwe Kerk in Amsterdam bezocht. Daarmee was het een van de drukst bezochte dagen ooit. Bezoekers konden sinds afgelopen middag met eigen ogen bekijken hoe de kerk eruit zag tijdens de inhuldiging van koning Willem-Alexander. De komende dag kan dat ook nog. De politie van Boston heeft nog drie mensen gearresteerd voor de aanslag bij de marathon. Het zijn studenten en kennissen van hoofdverdachte Jagar Tarnaev. Twee verdachten komen uit Kazachstan. Ze zitten vast omdat ze na de aanslagen een rugtas en laptop van Tarnaev uit zijn kamer zouden hebben gehaald en hebben vernietigd. De andere arrestant is een Amerikaan. Waarom hij vastzit is niet bekendgemaakt. Het Nieuwe Republikeins Genootschap wil nader onderzoek naar de arrestatie van maandag. De campagneleider van het genootschap werd toen gearresteerd op de Dam omdat hij weigerde te vertrekken. Volgens de politie werd hij pronkelijk aangezien voor iemand anders. Het Nieuwe Republikeins Genootschap zegt dat de videobeelden van de arrestatie niet wijzen op een vergissing. Barcelona heeft opnieuw een afstraffing gekregen van Bayern München. Nadat Bayern vorige week thuis al met 4-0 had gewonnen, werd het afgelopen avond in Camp nou 3-0. De finale van de Champions League wordt daardoor voor het eerst een volledig Duitse aangelegenheid. Bayern speelt 25 mei op Wembley tegen Borussia Dortmund.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 Toen ik 14 jaar oud was, zag ik de film Cocktail... met in de hoofdrol Tom Cruise. En toen de film was afgelopen, had ik besloten barman te worden. De dag daarna klopte ik aan bij de dorpskroeg. Daar werd me verteld dat de positie niet vakant was... en het zonder sophie nummer dus voor je 16e sowieso een lastige missie ging worden. Maar ik keek daar blijkbaar zo beteuterd bij... dat de kroegeigenaar me doorstuurde naar een nabijgelegen vestiging... van een bekende wegrestaurant en hotelketen... En tien minuten later was ik aangenomen. Dat ik uiteindelijk geen cocktails mocht overhandigen aan beeldschone, beeldschone jonge vrouwen... maar je never aan mannen van zekere leeftijd nam ik op de koop toe. Ik was barman. En Een aantal weken later liep ik door de grote gaarkeuken om een leeg kratje weg te brengen... toen ik daar de chef in zijn eentje een gigantische stapel afwas te lijf zag gaan. Er stond een onbekende man met een koffertje in de keuken... die, zo bleek later, per ongeluk de verkeerde deur was ingelopen... Geen man van de arbeidsinspectie dus. Vals alarm. En even later kwamen er tien afwassers klappertandend de koelcel uit... om zich weer op de vuile vaat te storten. Ik bleek niet de enige werknemer wiens papieren niet helemaal in orde waren. Goedenavond en welkom in Casaluna. Het was vandaag de dag van de arbeid, 1 mei. En op dit moment zijn er 643.000 mensen in ons land werkloos. En dat is het hoogste aantal sinds de jaren 80. Een van de belangrijkste vragen in hoeverre het ontslagrecht moet worden versoepeld... om een flexibelere arbeidsmarkt te krijgen, is eh, dat ontslagrecht eh, veranderen. Maar hoe minder rechten werknemers hebben... hoe groter de kans dat ze een speelbal worden van hun werkgevers. Zoals nu het geval met menig flexwerker. Regering, werkgevers en werknemers kwamen onlangs tot een sociaal akkoord. En de vraag is of met dit akkoord het tij zal worden gekeerd. Het antwoord gaan we vanavond krijgen van Slands jongste vakbondsvoorzitter. Goedenacht, Reinier Kastelein. Goedenavond. Ben jij ooit tijdelijk zonder werk geweest? Ik heb het geluk gehad altijd van baan naar baan te gaan... en zelf de keuzes te kunnen maken op welk moment ik een andere baan wilde hebben. Okay. Je, bent, je, je bent begonnen en je snelle en imposante carrière als purser op een vliegtuig? Ja, uh, misschien zou ik nog wel kunnen zeggen dat ik mijn carrière ben begonnen... in het internationale hotelwezen uh, ah. op, uh, op de Canarische Eilanden. En um, uh, daar in ieder geval met het, uh, het toerismevak in aanraking ben gekomen. En dat mm -hmm. ik daarna bij terugkomst in Nederland uh, voor Transavia ben gaan werken. En, uh, en hoe was dat, dat gevlieg? Uh, ja, ik heb de hele wereld gezien, uiteindelijk ook voor de KLM. Uh, uh, uh, ik denk dat dat uh, echt de mooiste baan van de wereld is. Uh, ja? Je wordt betaald om overal uh, heel kortzondig even te mogen genieten... en de cultuur een beetje op te kunnen snuiven. En uh, uh, ja, ik heb daar enorm van genoten. Bijna twaalf jaar gedaan. Maar als het de mooiste baan van de wereld is, waarom ben je er dan mee gestopt? Ja, um, uh, het mooiste. is, ik heb nu ook weer de mooiste baan van de wereld. In die zin, uh, uh, ik zei al, ik maak zelf mijn keuzes wanneer ik overstap. Nee. Um, uh, ik ben uh, toen ik begon met vliegen lid geworden van een, uh, van een vakbond. In die tijd was 90% van het luchtvaartpersoneel georganiseerd... Uh, bij verschillende vakbonden. En um, uh, ik ben automatisch met mijn collega's lid geworden... en uiteindelijk actief geworden in die vakbond. En zo ben ik uiteindelijk uh, in dat wereldje doorgegaan en um, uh, in de democratie van de vereniging, de Unie, omhoog geklommen... en nu sinds vorig jaar voorzitter. En dan is het 1 mei, dag van de arbeid. En dan ben je 35. Zing je dan de internationale, of niet? Nee, ik uh, denk dat ik uh, niet veel verder kom dan uh, de eerste twee of drie woorden. Uh, dus uh, in die zin zit ik niet uh, als het gaat om uh, uh, zeg maar die echte ideologie... Um, ik denk wel dat um, uh, 1 mei een moment is om uh, voor veel mensen stil te staan... bij het feit dat ze een gebrek aan arbeid hebben op dit moment. Ja. Daar gaan we het zo uitgebreid over hebben. Um, komen we over te spreken, komende drie kwartier. Maar eerst dit. Maandag 6 mei praten wij in Casa Luna, luisteraar. Traditiegetrouw met de dan kerstverse winnaar van de Libris Literatuurprijs. Um, en een van die genomineerden is Esther Gerritsen met haar boek Dorst. Op onze Facebookpagina is een gefilmd portretje van de schrijfster te zien. Het gaat over een moeder en haar volwassen dochter. En die moeder is stervende. De dochter trekt bij haar moeder in om voor haar te zorgen... en die moeder zit er helemaal niet op te wachten. Die is gelukkig als ze alleen is. Die weet van welke man ze houdt. Die weet wanneer ze haar dochter wel en niet graag ziet. En soms liegt ze daarover om haar dochter niet te kwetsen. Maar in principe is die vrouw heel helder. Weet ze precies wat ze wat ze vindt, denkt, voelt. En die dochter is tegenovergestelde. Het is een complete verwarring. Ze probeert iets te snappen. Maar dat wil niet zeggen dat ze goed weet wat ze voelt... of dat ze snapt wat er aan de hand is. Behalve dat ik, dat ik zo duidelijk mogelijk kan laten zien... dat ze het allemaal probeert. Wat ga ik doen met al dat geld? Nou, ik wou in ieder geval op vakantie met mijn dochter. En dan gaan we niet kamperen. Lijkt me heel leuk met een kleuter in een of andere luxe hotel... Van hotel naar hotel, dat gaan we doen. Ja, dat was Esther Gerritsen. Straks even voor de klok van twee uur leest zij een stuk voor... uit haar genomineerde boek Dorst. En dan gaan we weer terug van de fictie naar de werkelijkheid... en wel naar die van de stijgende werkloosheidscijfers... De gast vanavond in Kazaluna is Reinier Kastelein. Hij begon zijn carrière als speurser, zoals net gezegd... en klom via de vakbond van Nederlands cabinepersoneel... zoals dat dan heet, op naar zijn huidige positie... als vakbondvoorzitter van de Unie. En dat is een Nederlandse vakbond met 80.000 leden... werkzaam in dienstverlening en industrie. Reinier Kastelein is pas 35 jaar jong. Als u meer informatie wil over Casaluna, dan... Um, kunt u naar de website www.radio1.nl slash En dan kunt u terugluisteren en vooruitkijken. Uh, wij zijn ook actief op Facebook en Twitter. En u kunt ons mailen cazaluna@ncv.nl um, als u zich heden nu al met ons wil bemoeien. Um, en hier, we hebben um, uh, een aantal weken geleden... het Sociaal Akkoord gepresenteerd, uh, gezien... Um, het zou fijn zijn, want het is toch een behoorlijk ingewikkeld rapport... Um, dat jij dat ons zometeen eens even in, in lekentaal taal kan uitleggen... wat er nou eigenlijk in staat. Maar voordat het zover is, gaan we eens luisteren naar de minister van Sociale Zaken. Nederland. Ja, dat zijn hele slechte cijfers. Uh, we hebben in hele lange tijd in Nederland niet zo'n werkloosheidspercentage gezien. Wat vooral zorgen baart, is de snelheid waarmee de werkloosheid oploopt. Laat maar zien hoe ongelooflijk belangrijk het is dat er nu een sociaal akkoord gesloten is...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 Ja, ik um, uh, um, vind dit altijd um, hele, hele mooie woorden. Die horen ook bij dit soort initiatieven. Um, uh, ik ben ook blij dat het Sociaal Akkoord er is. Maar uiteindelijk moeten we het natuurlijk wel gewoon zelf op de vloer wa waarmaken. Uh, decentraal, waar, uh, waar vakbonden uh, met uh, de individuele werkgevers uh, gesprekken voeren over de toekomst van de onderneming en de bijpassende werkgelegenheid. En dat zie je natuurlijk de ja laatste jaren steeds moeilijker worden die gesprekken. Omdat die werkgelegenheid overal verdwijnt. Omdat werkgevers het ook gewoon moeilijk hebben. Bedrijven hebben het moeilijk. En ik denk dat um, het sociale koort in ieder geval nodig is om uh, een soort van sense of urgency met elkaar vast te stellen. Dat we um, uh, ons realiseren dat er nu echt een keer gezamenlijk weer moet worden opgetrokken. Dat we de strijd van werkgevers tegen werknemers of misschien zelfs vakbonden onderling echt achterwege moet blijven nu. En dat we samen moeten proberen meer werk te creëren in dit land. En ja, het sociale akkoord heeft daar een aantal zaken over gezegd. Er liggen een aantal dingen in vastgelegd. Ik denk dat het in ieder geval belangrijk is om te weten dat we een aantal dingen wel gaan doen, maar niet meteen doen. Het ontslagrecht aanpassen. Wat kan je vertellen hoe dat, wat er nou, precies is, hoe dat nou precies zit met het ontslagrecht? Nou, het, het, het ontslagrecht um, uh, uh, is hier en daar misschien wat, uh, wat de star. Als je het hebt over um, uh, vaste contracten en, en, en, en misschien flexcontracten... dan kun je zeggen dat vaste vast is en flex is misschien te flex. Mm -hmm. um, uh, daar moet een betere balans in komen. En dat betekent dat je ook op een andere manier moet kijken... naar uh, de, de, de huidige ontslagrechtwetgeving. Uh, uh, en wat staat er nou in dit akkoord wat met dat ontslagrecht gaat gebeuren? Um, het wordt in ieder geval uh, um, eenduidiger... Uh, hoe er over het ontslag kan worden gesproken. Er worden ook gewoon afspraken gemaakt over de maximale kosten... die werkgevers daarvoor maken. En ik denk dat dat heel reëel is. Ik denk ook dat er um, goede afspraken te maken zijn over de, de uitzonderingen. Je kunt altijd een individueel ontslag hebben... Um, omdat je het met een werknemer niet meer eens bent. Hè? Dat je met ruzie uit elkaar gaat. Maar als je er in grote lijnen naar kijkt, dan zijn daar gewoon... Ja, toekomstbestendige um, um, bedragen aangehangen. Maar wat ik wel goed vind... is dat we er niet meteen mee beginnen. Want als je het nu zou doen... Hè, want dat is een veelgehoorde kritiek op het sociaal akkoord... Mm -hmm. dat we dingen voor ons uitschuiven. Ik denk Als je er nu mee zou beginnen... dat je het zou moeten kunnen vergelijken... met het lek prikken van een dak op het moment dat het regent. En je kunt mensen die nu in zo'n onzekere fase komen... Um, uh, niet nu ook nog allerlei zekerheden ontnemen waar ze de afgelopen jaar op gerekend hebben. Maar daar zou ik tegen in kunnen brengen, want volgens mij gaat het om 2016... dat het ja. zou moeten worden ingevoerd. Um, dan zit dit kabinet er niet meer. Of is de kansen... Volgens mij hebben we dan nou, weer verkiezingen. Nou, Laten we zo zeggen, de laatste kabinetten vielen allemaal na een jaar of twee... dus de kans dat jij gelijk zijn. Okay, nee, maar, maar stel dat hij vier ja. jaar zit, dan gaan we in 2016 weer naar de stembus. Ja. Um, krijgen we een nieuw kabinet. De economie is nou niet echt een exacte wetenschap. Het kan er zomaar weer heel anders voor staan. Ja. En dan is natuurlijk de kans groot dat ze tegen die te zeggen... ja, maar dat hebben jullie toen bedacht. Maar dat gaan we nu helemaal niet invoeren, want we zijn weer op een heel ander spoor. Met hele andere partijen. Um, uh, uiteraard is wetgeving en, en beleid onderhevig aan, uh, aan politieke stromingen. En, en degene die daar dan de, de, de hoogste toon mag uh, bepalen. Maar ik denk wel dat het goed is om in ieder geval nu te zeggen... dat je niet nu aan die ontslagen gaat beginnen. Want... Er wordt altijd gezegd dat als je het ontslagrecht aanpast... dat je daarmee de arbeidsmarkt flexibiliseert. Mm -hmm. En een, een flexibele arbeidsmarkt zou dan leiden tot, tot de, meer werk voor mensen. Maar volgens mij is het gewoon zo. Er is een bepaald aantal banen in dit land en er is een aantal werklozen. Dus als je nu de werkgelegen, werkgelegenheid op gang wil brengen... heeft dat niets te maken met het versoepelen van het ontslagrecht. Je moet zorgen dat er nieuw werk is. We moeten investeren in, in, in nieuwe banen. Uh, investeren in sectoren waar er weer werkgelegenheid kan komen maar die dingen staan toch niet los van elkaar? Het is, toch, je, is het niet aannemelijk dat in een economie... waar het voor werkgevers nou ja, een wat flexibelere toestand ontstaat... dat er ook sneller nieuwe dingen gecreëerd kunnen worden? Wat um, uh, uh, mij altijd verbaast... ik, ik begrijp je gedachtegang, maar wat mij altijd verbaast is dat mensen niet verder kijken... als ze dit soort dingen zeggen... dat er een um, uh, hele hoop mensen nu werkloos zijn... en gewoon een baan kunnen krijgen bij een werkgever... met een flexibel contract... En ook dat gebeurt niet. Dat komt omdat er geen werk is. Dus ook de ouderen, waar we altijd naar kijken... Van die hebben zoveel uh -huh. verworven rechten, die nu op straat komen te staan... die ouderen kunnen nu ook geen baan krijgen met een flexbaantje... van uh, een half jaar, en nog eens een keer een half jaar... en nog eens een keer een half jaar. Die banen zijn er gewoon niet. Ja, maar nogmaals, die dingen staan nog niet los van elkaar. Het is toch dat, de, als je het ziet... Nou ja, gewoon een wat dynamischer economie probeert in elkaar te zetten... waar dat er daardoor ook meer banen gecreëerd kunnen worden? Of heb ik dat verkeerd? Nou, ik denk wel dat je dan moet weten... Wel in welke sectoren die banen dan moeten ontstaan. Er is volgens mij geen werkgever of, of, of investeerder... die nu bij de Nederlandse overheid aanklopt en zegt... joh, als je nu het ontslag even versoepeld... dan kom ik met 643.000 banen voorbij. En uh, zolang dat natuurlijk niet het geval is... zou je nu mensen een hoop uh, zekerheid ontnemen door mm -hmm. ze nu in één keer zomaar op straat te kunnen zetten. Oké. Okay. Je geeft aan um, het ontslag Ontslagrecht aan de ene kant, zit er zitten veel lastige woorden in ja, dat vak. Dan ja, moet ik ja, echt een ja. beetje... Het ontslagrecht aan de ene kant, uh, dat zou wellicht ietsje soepeler kunnen. En de flexwerkers uh, aan de andere kant, uh, daar, die zouden wellicht wat meer rechten mogen hebben. Of dat zou iets steviger Kan je aangeven wat op dit moment. Um... Nou, om te beginnen, wat zijn flexwerkers? Wat valt daaronder? Ja, flexwerkers heb je natuurlijk in verschillende gradaties um, uh, om, om dit gesprek wat, wat uh, makkelijk te voeren denkt dat je je moet focussen op de contracten... die zeg maar een half jaar duren of een jaar duren... en daarna weer verlengd kunnen worden met eenzelfde soort periode. Mm -hmm. Maar je hebt natuurlijk ook nog allerlei oproepvarianten. En uh, uh, nou, ik denk dat je die zelf ook als je omroepvak ook goed genoeg kent... dat er allerlei kortstondige opdrachtjes en, en, en contractjes zijn. Maar als je het gewoon hebt over uh, seizoensarbeid... mensen die gewoon een half jaar ergens kunnen komen opdraven... en daarna weer even een paar weken of een paar maanden niet... en dan weer opnieuw wel... Um, dat zijn een beetje de flexbanen waar we het over hebben. Ja. Wat zijn op dit moment um, de grootste nadelen uh, voor, voor de flexwerkers in ons land? Nou, als je uh, nog geen huis hebt en je zou graag een huis willen kopen, dan uh, is het als flexwerker erg ingewikkeld. Want je hebt een werkgeversverklaring nodig. En uh, die werkgeversverklaring die, uh, moet je aan de bank overleggen om te laten zien dat je een stabiel inkomen hebt. Mm -hmm. Als je dus een flexcontract hebt, kun je die werkgeversverklaring wel krijgen, maar de bank vindt hem dan niet uh, uh, waardevol genoeg. Daarmee kun je dus geen hypotheek krijgen. Dus in die zin uh, zou je een complete groep... en dat zijn dan met name jongeren... Uh, uitsluiten op de woningmarkt. Um, daar is, via wat er nu in het sociaal akkoord staat om... Hè, daar wordt toch ook aangegeven... het flexwerk is wat doorgeschoten... in, de, nou ja, in, de, in het gebrek aan, aan, aan zekerheden wat, wat die groep heeft... Gaat het sociaal akkoord er iets aan veranderen in positieve zin? Nou, ik denk wel dat we um, gezamenlijk uh, vastgesteld... werkgevers en werknemersorganisaties vastgesteld hebben... dat er een aantal dingen in, in zekerheden moeten uh, moet worden opgelost. Um, maar het, het akkoord zelf heeft natuurlijk vandaag nog niemand aan de, aan de baan geholpen. We moeten daar ook niet van zeggen dat, dat dat dan nu het ei van Columbus is... en dat binnen een maand nu heel Nederland weer aan het werk is. Maar ja. we hebben wel eerste stappen gezet. Het akkoord is niet af, maar uh, er is wel een goed begin gemaakt. Um, kan jij een, een voorbeeld noemen, want je had het net over de hypotheek. Um, ja, dus je hebt uh, contracten, nou, ja-contracten, halfjaarcontracten soms zelfs, geen hypotheek. Je, jij hebt met jouw vakbond de Unie um, iets bedacht om daar wat aan te verbeteren. Ja, wij um, uh, uh, hebben het over een, een perspectiefverklaring. Die zouden wij heel graag... Uh, um, uh, zeg maar geaccordeerd zien door banken. Een perspectiefverklaring is een, een, een verklaring... in plaats van de werkgeversverklaring... waarbij een huidige werkgever... Tegen een werknemer met een flexcontract kan zeggen. joh, uh, jij hebt je bij, bij mij gedurende jouw contract zodanig ontwikkeld. Je hebt hiervoor deze scholing uh, uh, al uh, neergezet. Je hebt deze projecten succesvol afgerond. Als je op deze weg doorgaat met dezelfde energie die je er nu instopt, dan uh, zie ik uh, een bepaalde inkomensgroei en een bepaald carrièrepad voor jou weggelegd. En ik denk dat daarmee uh, een, een stuk inkomenszekerheid uh, te realiseren is. Mm -hmm. nou, als je daarmee die perspectiefverklaring naar de bank zou kunnen, en die bank die zou dan ook uh, daarop uh, anticiperen en daar dus ook in versoepelen of in meedenken... ja, dan zou je dus misschien alsnog een hypotheek kunnen krijgen. En dan hoef je dus niet per se te wachten tot een vaste aanstelling. Maar dat is iets wat op dit moment nog niet mogelijk is. Nee, dat klopt. Dus um, uh, ik denk ook dat het veel breder moet worden bekeken in, in, uh, in het hele land... dat je het niet alleen moet hebben over de arbeidsmarkt... die je moet uh, moderniseren en hervormen... Uh, als dat al een doel op zich moet zijn. Um, maar dat dan ook de financiële sector, de, um, uh, misschien ook nog wel de zorg, uh, verzekeringen. Uh, alles moet daarin meegenomen worden. Ja. Um, maar nog even over die, um, over die hypotheek. Um, je had het net over, het zijn mooie plannen. Maar het gaat erom wanneer we zoiets hè, um, in de praktijk kunnen brengen. We leven nu juist in een tijd waar, um, waar banken het de consument strenger, strenger is voor de consumenten. Het lijkt wel dat juist het, het tegenovergestelde nu gaande is wat je voorstelt. In hoeverre is dit dan iets wat op korte termijn van de grond kan komen? Dat is uh, uh, zeker niet iets van de korte termijn als nee. je het hebt voor uh, binnen nu en een paar maanden. Maar ik denk wel dat als je met elkaar het gesprek aangaat... dat uh, iedereen ziet dat, dat er ergens iets moet gebeuren. Je hoorde vandaag ook economen weer zeggen... dat eind 2014 de huizenmarkt weer aantrekt. Misschien is het ook wel een mooi moment om, om daar naartoe te werken... en te kijken of we dan ook die perspectiefverklaring... daadwerkelijk gedragen kunnen laten krijgen door die banken. Ja. En um, dat zou een mooie stap kunnen zijn... om jongeren ook gewoon een, een eigen toekomst op te kunnen laten bouwen. Wat ik altijd, altijd interessant vind... en daar, daar zal jij in um, jouw vak veel mee te maken hebben... dan komen de economen weer met een nieuw toekomstperspectief... Ja. Um, toen in 2008 de banken in Wall Street omtuimelden, had, had bijna niemand dat voorzien. Terwijl er toch heel veel specialisten en economen aanschuiven bij allerlei programma's. Vervolgens schoven die mensen weer aan om te zeggen wat er precies gebeurd was. Ja. Um, het heeft mij vertrouwen in die groep experts in ieder geval niet heel erg doen toenemen. Maar in jouw vak he, moet je daar voortdurend rekening mee houden... met wat zijn dan die nieuwe trends of ideeën of voorspellingen... terwijl je helemaal niet weet of het gaat gebeuren. nee. Hoe lastig is dat? Maar dat weten we eigenlijk allemaal niet. Nee, maar jij teken. moet er iets op, jij, jij moet ergens, op uh, ergens vanuit gaan. Ja, dat klopt. Je, um, uh, uh, allereerst ga je natuurlijk uh, op de dagelijkse feiten af. En dat is niet alleen maar de toekomst, maar gewoon daar gebeuren vandaag de dag ook gewoon zaken. Um, uh, en, en er zijn ook toekomsttrends uh, uh, wel degelijk serieuzer te voorspellen. Um, zo weet ik dat uh, de Unie is een, een, een grote vakbond in de financiële sector. We zijn daar uh, bij negen van de tien financiële instellingen de grootste. En wij weten dat in die complete financiële wereld de komende jaren... zo ontzettend veel digitaal gaat uh, plaatsvinden... dat heel veel werknemers daar niet meer nodig zijn. Dat betekent dat ik tot 2020 misschien wel 50.000 banen zie verdwijnen. Dat zijn niet allemaal gedwongen ontslagen. Dat, ik denk dat het rond de 25.000 25, 30 of uh, 30.000 ontslagen uh, uit zal komen. De rest zal natuurlijk verloop zijn. Dat zijn dus wel 30.000 mensen die weer ander werk moeten vinden. En daar moet je wel een oplossing voor vinden met elkaar. En dan kun je zeggen, we kunnen de trends niet helemaal voorspellen... maar ik weet zeker dat dit tot 2020 gaat gebeuren. Wat ik nog niet zeker weet, is waar die 30.000 mensen weer aan het werk komen. En als je het hebt over banen creëren, dat is ook altijd zo'n mooi begrip. Als je daarover na gaat denken. Hoe, hoe werkt dat eigenlijk, banen creëren? Kan je een voorbeeld noemen? Nou, uh, uh, jij noemde het net zelf al, de banken die, uh, um, zitten erg op een cent op dit moment. Ik denk dat het heel belangrijk is dat het MKB, wat toch de banenmotor van Nederland is... Ja. Eh, voldoende financieringsruimte gaat krijgen... om ook weer te kunnen innoveren... en weer, weer nieuwe dingen te kunnen verzinnen... waardoor er weer werk ontstaat. Iedereen denkt altijd dat het werk in dit land komt van de grote ondernemingen... zoals een, een Philips en een Axo Nobel en een Shell. Maar het MKB, het midden- en kleinbedrijf... dat is de echte motor van onze economie. En als die weer geld kunnen lenen... ja, dan ontstaat er vanzelf werk. We nou, hebben wij hier toevallig een aantal weken geleden... Um, iemand een gast gehad en die, had een, um, uh, die kwam uitleggen dat de banken... Um, voor kleine bedrijven zijn helemaal niet meer lucratief... om daar een lening aan te verstrekken. Want die banken, um, ja, die, uh, het kost hun per manuur en, en per onderzoek... Uh, kost het hun geld. En als het vervolgens om een kleine lening gaat... waar ze ook maar weinig rente op verdienen... is het voor hen veel lucratiever om één lening van een miljoen te verstrekken... dan. 50 leningen van, van 20.000 euro. Ja. Um, en dat banken dat dus bijna niet meer doen. Dus, dit is ook weer zo'n verhaal waarvan ik het gelijk met je eens ben. En denk, ja, dat is inderdaad fijn. Maar in het huidige systeem gebeurt dat juist niet. Ja, Daar ben ik helemaal met je eens. En daarom denk ik dat je ook misschien wel eens een morele discussie met elkaar zou moeten voeren, uh, voeren: over wat voor een doel dienen die banken nu? Want we zijn inderdaad verworden tot een maatschappij... die heel goed kunnen uitrekenen wat alles kost. Maar we zijn met z'n allen totaal vergeten wat de waarde van iets is. Ja. En dat zijn twee verschillende dingen. En ik denk dat die banken veel meer weer dienender uh, uh, moeten gaan opereren... dienend aan de maatschappij. En uh, het lijkt nu wel alsof um, uh, uh, geld aan zich het meest belangrijke product in deze wereld is. Maar er is natuurlijk veel meer daaromheen. Of het nou diensten zijn of echte tastbare producten die we maken. Maar dat moet worden gediend door die banken. En die banken als zich, ja, dat, dat, dat is een middel... om de rest van de doelen mee te bereiken. Ja. Dat is wel wensdenken hoor. Dat gaat, dan gaat maar ja, er water door de rijn voordat is, we dit... Is, we hebben 1 mei achter de rug, dag, dag van de arbeid. Ja. En dan krijg je het woord solidariteit... wat toch in deze tijd misschien enigszins besmet is... of niet meer helemaal helder is wat het dan is. Maar je hebt in ieder geval heb je het over een andere waarde dan geld? Um, als jij nou het hebt over het overleg wat gedaan wordt, de regering, vakbonden, werkgevers, werknemers, wij zitten daar niet tussen. Gaat het alleen maar over geld of hebben jullie het over grotere zaken die je net aanstipt? Ik denk dat um, veel zaken natuurlijk gewoon over macht en invloed gaan en uh, macht, invloed en geld. Um, uh, uiteindelijk probeer ik in ieder geval wel... Uh, uh, voor zover het in mijn invloedsfeer uh, ligt... met mijn leden ook gewoon de kleine menselijke verhalen uh, uh, te delen. En, en ook gewoon uh, daadwerkelijk dienstverlening neer te zetten... voor die leden op het moment dat ze gewoon individueel... een probleem hebben met een werkgever. Maar ja, daar ontkom je natuurlijk niet aan. Op dat bestuurlijke niveau gaat het ook over heel veel andere zaken. Dat is gewoon zo. Kan je een voorbeeld geven van een klein menselijk verhaal... waar jij in jouw praktijk of in jouw vakbond tegenaan loopt... waardoor het voor ons... Um, als als nou ja, enigszins buitenstaanders helder wordt, waar, waar jij nou, waar je drijfveren vandaan komen om die mensen te helpen? Ja, wat, wat, um, uh, um, ja, waar mijn drijfveren vandaan komen om, om mensen te helpen. Dat, dat... Nou ja, goed, dat is misschien een andere vraag, ja, maar, maar... We hebben tot, tot nu toe is het, en dat begrijp ik ook, dat hoort bij het sociaal akkoord, hebben het over grote plannen en af en toe woorden die. Uh, die ja, er bij mij lastig ook uitkomen, ook maar noem eens een voorbeeld. Nou, wat, wat je natuurlijk als, uh, als vakorganisatie... en veel mensen die hebben het alleen maar over die vakbonden... die overal op de rem trappen en, en, en, en, en, en vergrijsd en oude wet zijn. Maar wij als vakbond, uh, de, de Unie, uh, zijn ook gewoon bereikbaar voor onze leden... op het moment dat ze dus een individueel probleem hebben. En uh, wij zijn dus ook in staat om, om mensen dan ook het, het, het conflict... wat ze met hun werkgever hebben uh, of te helpen oplossen... Of we helpen ze aan een, een, een goede vertrekregeling. Zodat ze een tijd hebben om, om zeg maar zaken te overbruggen naar een nieuwe baan. En um, uh, ja, daar bereiken mij in deze tijden natuurlijk wel schrijnende verhalen. Van mensen die uh, hun, hun baan dreigen kwijt te raken. En dan, dan kom je weer terug bij die banken. Um, en proberen hun huis te verkopen omdat ze hun baan inmiddels kwijtgeraakt zijn. En um, uh, dan werkt de bank niet mee omdat er geen vast inkomen tegenover staat. Uh, en dan, dan proberen wij die mensen toch wel te helpen om op een bepaalde manier hun, hun, hun eigen vermogen en hun mogelijke uitkeringen en hun vaste lasten op een dusdanige manier in, uh, in balans te brengen. Zodat ze hun huishouding weer op orde krijgen. En wat je ziet als mensen nu een baan kwijtraken, de banken dus absoluut niet meewerken in het verlagen van die lasten. Doordat je nu bijvoorbeeld je huis kunt verkopen en dan een goedkope huis ervoor terug kunt kopen. Dat die, die bank wil dat terugkopen van een goedkoper huis niet financieren. Want daar staat dan weer geen werkgeversverklaring met een vast inkomen tegenover. Terwijl je eigenlijk je lasten wil verlagen en heel proactief met je nieuwe situatie om wil gaan. Ja. En op dat moment helpen wij onze leden door gewoon te zorgen dat ze bepaalde lasten en bepaalde kosten weer in balans brengen naar die nieuwe situatie. De ironie van het geheel is misschien, je had het net over... het gaat om meer dan geld, het gaat om andere waarden ook... Hè, waardoor je een samenleving bij elkaar houdt... dat je tegen zo'n bank zou moeten zeggen... ja, jongens, het draait hier niet alleen maar om geld... maar om dat bij een bank erdoorheen ja. te krijgen is misschien lastig. Ja, daarom zeg ik, er gaat heel veel water door de Rijn... voordat we dat hebben opgelost. Ja. Ja. Um... Maar dit is wel echt het kleine leed. Ik, ik, word ook echt gewoon ook, ik, ik ken ook een verhaal van iemand die zich gewoon echt zo schaamde dat hij zijn baan kwijt is geraakt. Dat hij het wel thuis als een vrouw en kinderen verteld heeft. Maar daarna nog wel twee weken lang elke dag met zijn broodrommeltje op de fiets de straat uit gefietst is. Omdat hij het nog niet aan zijn buren durfde te vertellen. Ja. En dat zijn, dat zijn echte verhalen. Dat ja. is niet een, een verzonnen verhaal voor nu even hier in, de, uh, in een radio uitzending. Dat zijn verhalen die me echt schrijnend uh, gemaild ja. worden. Nou ja, we leven natuurlijk ook in een tijd waar mensen hun identiteit toch vaak ontlenen, of een positie in de samenleving, aan, aan, aan hun werk. werk. Ja. En niet meer aan hun geloof of hun vereniging of hun ja, klopt. functie in het dorp, maar gewoon wat is je baan. Ja, ja. veel mensen zijn hun baan, zijn hun ja. functie. Ja. En dan is er opeens niets. Ja, en dat is heftig. Het zal ja. je maar overkomen dat je um, uh, uh, na jarenlange trouwendienst of misschien na een kortere perioden trouwendienst gewoon naar huis moet en, uh, en eigenlijk niet meer mee mag doen. Ja. Tegelijkertijd is dat natuurlijk ook, hoe wrang het ook, iets, iets wat erbij hoort... Uh, als de economie naar beneden gaat. En um, verworvenheden van weleer, die, die zijn er soms niet meer allemaal. Hè? Als de, de Fransen die gaan volgens mij elke week de straat op om te eisen... wat ze twintig jaar geleden allemaal hadden. Maar ja. dan denk je ook af en toe, ja, maar het kan ook niet allemaal. Nee, da daarom uh, uh, vind ik het ook wel heel belangrijk om uit te leggen dat de Unie... Um, uh, wel een vakbond is die wel doordenkt over de toekomst. Uh, uh, ook wil investeren in de relatie met de werkgever. En um, uh, vooral ook wil, wil praten over oplossingen... die zowel goed zijn voor de werkgever als voor de werknemer. Want als iets goed is voor de werkgever... is die werkgever langer in staat om banen te uh, scheppen of in stand te houden. En uiteindelijk uh, ben je daar dan mee gediend als werknemer. Ja, maar als, ik je, als ik je zo hoor, dan is het inderdaad niet met een grote snor uh, de internationale zingen en met een petje nee. op je hoofd uh, er vol tegen in. Nee, de Unie is ook, uh, um, uh, als, je, als je ons ziet, uh, soms heb je natuurlijk bij, bij tv-journaals of, of, of reportages zie je uh, stakende vakbondsleden of actievoerende uh, vakbondsleden, dan kun je de Unie ook altijd herkennen aan een bolhoedje, omdat wij proberen de gentlemen te zijn die toch door willen praten. We hebben niet de, de platte petjes en de fluitjes. Nee. Overigens, ik noem het ook liever geen acties, hoor. ik noem het liever campagnes, omdat je gewoon iets nee. op de agenda wil zetten en daarna vroeger. Door we praten over een oplossing. Dit klinkt als zeer moderne vakbondstaal. Tot slot nog over jouw unie. Um, um, ook daar was een onderzoek, um, als ik het goed heb... Uh, <laughs> onder je eigen leden, um, dat de grote woorden... die ook uit het sociaal akkoord komen en de grote plannen... dat die zo ver afstaan van de dagelijkse realiteit... van de mensen die jij vertegenwoordigt... dat ze daar toch wel opvallend weinig vertrouwen in hebben. Ja, en dat, dat is natuurlijk ook iets wat... Um, uh, uh, volledig begrijpelijk is. Als je ziet hoe een, uh, uh, de afgelopen, ja, het afgelopen decennium uh, politiek, werkgevers, uh, vakbonden uh, uh, over elkaar heen gerold zijn. Hoe we elkaar ook uh, proberen zoveel mogelijk vliegen af te vangen in uh, debatten op televisie of op de radio of ja. gewoon in levende lijven. Um, het lijkt wel alsof wij uh, bezig zijn geweest de afgelopen jaren met alleen maar uh, scoren voor eigen doel in de plaats van samen te scoren voor het einddoel. En um, uh, dat, ja, ik begrijp dat wantrouwen wel gewoon van, uh, van de gewone man. Uh, uh, jegens al die bestuurders, dat snap ik wel. Maar um, het wordt nog niet echt omgedraaid... want jij komt hier um, met vliegende vaart uit de tv-studio niet ver hier vandaan... waar het een debat op televisie was, net debat op twee... over de flexwerkers, ook over werkloosheid en aanverwante zaken. En het was nou ook niet een hele geordende toestand, heb ik me laten vertellen. Wat dat debat? Of daar, daar werd er, oh, er werden ook heel wat vliegen afgevangen tussen de verschillende partijen. Ja, uh, dat, dat, dat klopt. Dat is ook een wereld waar we natuurlijk met elkaar in balans zijn. En ja. Uh, ja, als je, degene die als eerste stopt, uh, uh, die komt niet meer in beeld. Dus dat is ook heel erg ingewikkeld. Ja, daar sta je dan netjes ja. met je bolhoedje aan ja. de zijkant. Ja, ja dat ja. ben ik volledig ja. met je eens. Ik probeer alleen wel uh, um, uh, zo lang mogelijk in ieder geval op de inhoud naar oplossingen uh, ja. uh, te praten. En um, uh, het... Uh, het kan niet zo zijn dat we alleen maar met elkaar belanden in een discussie... dat we moeten hervormen en dat iedereen zijn eigen hervormingsplaatje neer moet zetten. Nee, het, het, het moet ook wel echt gewoon samen ergens toe leiden. Um, uiteindelijk moeten we moedig voorwaarts en We gaan dat op dit moment eens even doen met muziek die je hebt meegenomen. Ja. Wat heb je meegenomen? Ik um, uh, ben gevraagd om een paar nummers aan te leveren... en ik wil beginnen met uh, het, uh, het nummer van Herman van Veen, Opzij, Opzij, Opzij... En um, de reden dat ik daarmee um, uh, uh, kom is omdat um, uh, die, nou je zegt het net zelf, ik kom uit de studio uh, bij Debat op 2 gerend en ik zit nu weer hier. Um, uh, sterker nog, ik heb mijn vakantie onderbroken om hier ook vandaag te zijn. Dus ik vlieg morgenochtend ook weer terug naar mijn vakantie. Dat rennen, vliegen, vallen, opstaan en weer doorgaan. Dat uh, doet ons af en toe vergeten dat er ook nog gewoon iets is als de menselijke maat. En een van mijn uh, dierbare werknemers uh, heeft uh, gisteravond een, uh, een scheuring in zijn aorta uh, gekregen. Is met spoed opgenomen in het ziekenhuis. Um, uh, en dat doet je in één keer stilstaan. Dat dat rennen, vliegen, vallen, opstaan en weer doorgaan. Soms ook eens moet worden onderbroken om eens een keer echt rust te nemen. En daar moest ik aan denken. Uh, een, ja, vandaar het nummer. Opzij, opzij, opzij. Maak plaats, maak plaats, maak plaats. Wij hebben ongelooflijke haast.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 Springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. We kunnen nu niet blijven, we kunnen nu niet langer blijven staan. Op een andere keer misschien, maar blijf aan de wildmaatslaap. Nee, je kunt het omgeschreven als het de gas. Wat zei, wat zei je, zeg al, want wij zijn laatst al hadden. Nee, het opzicht zou je gaat, ga gaat je zijn. We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. Op zijn nog zijn nog zijn, maar blijven wat maar zwakkers. Wij hebben ongeloof als een chaos. Want zij op zij zoals zee, want wij zijn last van luiden. Laat. We hebben maar een duur ja. ja. en We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan.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 Houd over koetjes voetbal en de lotto praten. Dan gedacht tot ziens aan je het On zijn grennen springen vliegen, zij op zaal staan en we zij op zaal zijn. Op zij op zij, op zij, op zij, op zij op zij. Op zij op zij, op zij, op opzij. op zij opzij, zij op zij. Op zij, op zij, op zij. Op zij, op zij, op zij. Maar pas, maar pas, maar pas. Hij hebben een ongelooflijke hand. Op zij op zij, op zij. Want wij zijn Hasseland, wij hebben maar een paar minuten tijd. Hoe te rennen, springen, vliegen, tuigen, op opstaan en weer doorgaan. We blijven, we kunnen langer blijven staan. Een andere keer misschien. U luisterde naar Herman van Veen, meegenomen door mijn gast van vanavond, Slands jongste vakbondsbestuurder Rijnier Kastelijn Radio 1, Casa Luna. Nathan Vecht. Nou, laten we hopen dat jouw werknemer of collega geluisterd heeft. En hem, uh, ik denk dat het hij opklapt. nog op de intensive care ligt. Dus ik denk niet dat hij het gehoord heeft. Maar, we, uh, het is maar in ieder geval een, een, een goed hart uh, uh, achter de riem gestoken. Ja. Dus even kijken. Um, um, uit wat voor nest kom jij? Dat jij uh, als, als jonge vakbondsbestuurder, we Wij zijn ongeveer even oud. En um, ik, vind, ik zie toch weinig mensen in mijn omgeving... die. Vakbondsbestuurder worden. Ja, dat, dat, daar kun je ook niet voor leren. Dat, uh, ik wil niet zeggen dat het jou Is het je met de paplepel ingegaan? Nee, nee. Sterker nog, ik kom denk ik uh, uit een, uit een ras-echt VVD-gezin. Uh, mijn ouders hadden een eigen uh, onderneming met uh, uh, uh, redelijk wat personeel. En als die er af en toe eens een keer uh, conjunctureel uh, uh, tegenwind hadden. en als een keer uitgegooid moesten worden. Dan, um, uh, uh, ja, dan was het uh, uh, vakbonden hier en vakbonden daar. die het allemaal niet goed konden doen. Um, ja, het, is, het is, gewoon een, een, uh, uh, zo is gewoon de loop van mijn carrière ja. geweest. Maar dan hadden we je eerder bij de, bij de werkgevers kunnen verwachten. Wat voor onderneming hadden je ouders? Een, een reclamebureau. Okay. Ja. Um, uiteindelijk word je dan, um, sta je op voor de werknemers, maar wel met het bolhoedje. Dus dat, ja. dat is dan wel weer kloppend. Ja. Um, hoe zien jouw dagen eruit? Ben je de hele dag aan het vergaderen? Nee, ja? um, uh, ik, uh, ik kom door het hele land. Ik ja? uh, ben vaak rond uh, kwart of zeven ochtends op kantoor en uh, um, uh, begin daar dan wel vaak even de dag met het wegwerken van mijn mail... en, uh, en, en hier en daar misschien wel een vergadering. Maar ik ontmoet ook veel, uh, veel leden. We hebben um, uh, 300 cao's uh, die we als Unie afsluiten in het hele land... bij verschillende werkgevers. En daar hebben we kaderleden. Ik was vroeger ook kaderlid voordat ik voorzitter werd. En die kaderleden, dat zijn leden die zich actief inzetten... op hun eigen werkvloer voor de vakbond. En ik probeer die zoveel mogelijk te ontmoeten in het land... om die ook uh, zeg maar, te inspireren uh, en om vooral door te gaan... Maar er zijn natuurlijk ook gewoon heel veel uh, contacten die ik heb uh, in Den Haag... met uh, collega uh, vakbondsvoorzitters, met bedrijven waar we uh, dingen proberen mee te ontwikkelen voor, uh, voor leden. Als het gaat om van werk naar werk trajecten uh, in elkaar te sleutelen. Uh, ja, dat zijn hele lange dagen. En dan vaak aan het eind van de dag uh, heb ik nog wel ergens een vergadering in het land... wat dan een, een, een lokale vergadering is van een afdeling van de Unie uh, ergens in het land... En uh, uh, ja dan word ik wel gevraagd om een, uh, om een kort toespraakje te houden... en uh, hier en daar nog eens keer mensen een, een, een, uh, een spelletje op te prikken... omdat ze zoveel jaar lid zijn van de vakbond. Het zijn lange ja. weken, lange ja. dagen. Um, een, een van de redenen uh, dat jij daar de scepter zwaait... is dat je van een nieuwe generatie bent. En dat het ook ja. de bedoeling is om een nieuwe generatie... Uh, voor de vakbonden aan je te binden. Hoe doe je dat? Nou, ik probeer vooral um, het, het goede van uh, de generatie die zeg maar, op het punt staat om afscheid te nemen uh, te behouden. En um, jongeren te enthousiasmeren voor het feit dat we niet moeten belanden in een generatiestrijd. Maar dat we vooral samen werknemers, schouder aan schouder, uh, moeten knokken voor, ja, voor in ieder geval zeg maar, een stukje bescherming op ja. die arbeidsmarkt. En dat die bescherming er in 2020 anders uitziet dan in 1980? Ja, dat is uh, iets wat ik hier en daar nog langzaamaan moet uitleggen. Maar um, als je zegt, uh, knokken schouder aan schouder... dat is, zo, dat is mooi vakbondstaal, dat, dat uh, geef ik je meteen mee. Maar dat zijn, we zijn toch wezenlijk hele andere generaties. De ene generatie, die nu de oude generatie zou kunnen worden genoemd... die vanuit uh, niet zoveel iets heeft opgebouwd... en waar het juist heel erg ging om die, uh, nou ja, die vastigheid en, te beschermen. Ja. Um, en de generatie die er nu aankomt, of die nu net begonnen is... die um, ja, die er veel flexibeler in het leven staat, lijkt me. Ja, ik, ik, ik heb daar wel een, een, een, uh, een beeld bij. Die, die vakbeweging is in mijn ogen groot geworden... doordat er een generatie op de arbeidsmarkt is gekomen... die een hele onveilige jeugd hebben gehad. Ja. En die onveilige jeugd... sommige mensen hebben misschien nog de oorlog meegemaakt. Uh, uh, de, oorlog, de Tweede Wereldoorlog. Maar anderen zullen misschien nog... de Politieke acties hebben meegemaakt. En anders misschien op de oorlog in Korea. Ik bedoel, Dat zijn wel dingen waar wij ook mensen naartoe hebben uitgezonden. Yes. En een hoop onzekerheid hebben gehad in die generaties. Die generatie heeft behoefte gehad aan een stabiele en veilige uh, uh, uh, arbeidsmarkt. Die hebben dat goed ingericht. Um, uh, uh, dat is een generatie die, hebben, um, uh, die zijn uh, groot geworden door het dragen van een spijkerbroek van hun broer. Als ze er een gat in vielen kregen, ze er een lap op, et cetera, et cetera. Ja. En die generatie heeft wel een veilige wereld kunnen creëren. Waar ik in ieder geval heel veilig in ben opgegroeid. En um, uh, de enige oorlog die ik kende... was de oorlog in, uh, in Kuwait... waar de Irakezen door de Amerikanen eruit gegooid werden. En ja, toen was oorlog gaaf. Ik bedoel, dat was vet. Was, een en, het was, en het was heel ver weg. Ja, maar scutraketten kijken op CNN... en daar dan op het schoolplein over praten... dat was mijn... Uh, uh, mijn gevaar. Ik zeg wel eens, mijn generatie heeft het grootste gevaar wat ze gelopen hebben... is de werk- en rusttijdenregeling van de buschauffeur op weg naar Jorette ja. Mar. Ja. Want als je van de weg raakte, was dat het grootste risico wat je kon lopen in, ja. in mijn generatie. Ja, je kon ook verliefd worden op twee meisjes in je maar dat was ook wel spannend. Maar dat, dat is het een beetje. Veel meer risico hebben wij niet gelopen. En, en, en wat je... zegt dat dan over die generatie? Nou, die generatie heeft dus nooit geleerd om ergens echt voor te moeten knokken. Wat ik net zeg, schouder ja. aan schouder. En wat je nu ziet, is dat er toch een stuk onzekerheid komt op die arbeidsmarkt. En dat er in één keer zekerheden wegvallen en... en nu moeten we niet belanden in een generatiestrijd. Maar we moeten eigenlijk gewoon daar zorgen dat we die, die vaandels overnemen. Om dan maar even in die ouderwetse termen te, te, te praten. En zorgen dat wij nu met een nieuwe generatie ook weer zorgen dat er een, een, een arbeidsmarkt ontstaat waar je in ieder geval inkomenszekerheid hebt. Ja. Dus ik hoef niet 30 jaar bij dezelfde baas te werken. En uh, uh, uh, als ik maar wel weet dat ik de komende 30, 40 jaar een inkomen heb. En dat moeten we opnieuw met elkaar inrichten. En dat wil ik graag met de nieuwe generatie doen. Dus we moeten op een of andere manier zorgen dat de generatie met de versleten, doorgegeven spijkerbroeken met de lappen erop schouder aan schouder loopt. met de generatie die hele dure spijkerbroeken koopt. met gaten die door Chinese kinderen erin ja, gemaakt zijn. Alsof ze we een ja, ja. spannend leven achter de rug ja, hebben. En die moet jij en jouw taak is met het bolhoedje aan de zijkant. om die in ja. één lijn te krijgen. Ja, als, als je het zo besturen. schetst gaat het me nooit lukken natuurlijk. Maar uh, ik uh, zit er ambitieus nou, in. Ik vind het wel een goed beeld. Ja, uh, ja. In ieder geval qua spijkerbroeken en bolhoedjes. Ja. Um, maar terug naar serieuzere kwesties. Ja. Er is ook iets vreemds aan de hand. In alle geleden, uh, geledingen van de samenleving is er een nou, is er behoefte aan gemeenschappelijkheid. Hè? De, de, de, die kroning van gisteren. Mensen vinden het heerlijk om iets aan te grijpen. Om ergens houvast vast te hebben. Nee, we horen wel bij elkaar. Nu, ja. Maxima heeft natuurlijk jaren geleden, of een aantal jaar geleden gezegd: De, de Nederlander bestaat niet. En nee. We wilden het allemaal roepen. Ja, we bestaan wel. Maar wat het precies is, het lukte ons niet. Je zou kunnen zeggen: kerken gaan weg. Het uh, uh, individualisme neemt toe zo'n vakbond is bij uitstek iets waar mensen zich weer samen voor iets... Uh, of in ieder geval een soort gemeenschappelijkheid kunnen vinden. En toch hangt daar een, een, iets omheen van ouderwets... en het is, het is van het verleden en het sterft een beetje uit... en ze zijn alleen maar aan het rollenbollen. Um, eigenlijk is het een goede tijd om die vakbonden weer een soort van nieuw leven in te blazen. Maar, maar als, ik heb het gevoel dat dat niet de tendens is als je het over vakbonden hebt van... Nee, dat, dat, dat herken ik hoor, dat beeld. Dat moet ik natuurlijk ook gewoon vooral niet, uh, niet proberen te weerleggen. Want dat beeld is er gewoon. Ik denk wel dat het iets anders is als de realiteit. Het is een beeld. En um, als je ziet wat er gewoon echt ook door... Um uh, jongeren wordt neergezet binnen die vakbonden. Ook als je ziet hoeveel jongeren er heel graag bij de Unie zullen um, uh, willen werken. Oh, en dat zal ook bij andere vakbonden zo zijn. Die, die gewoon solliciteren om maar vooral ook dat werk uh, bij zo'n vakbond te kunnen doen. Het afsluiten van een CAO, uh, dat, is, dat, is, um, ja, dat is ontzettend mooi werk. Het is, het is spannend werk, het is sexy werk. Um, uh, uh, dus het is een hele aantrekkelijke wereld om in, uh, in, uh, rond te lopen. En als je... Lid bent van een vakbond en je hebt een keer een beroep gedaan op die vakbond, dan weet je ook waar, daadwerkelijk waar die bond voor staat. En dat is waar mijn generatie tegenaan gaat lopen. Ze komen op een moment dat ze een keer een beroep moeten doen op die bond. En uh, tot, tot die tijd, ja, leven we toch, laten we het dan toch maar gewoon zeggen, in een soort van wilde. Maar goed, als het beeld dus uh, verschilt van de werkelijkheid, dan, dan denk ik dat jij, als zoon van reclamemakers, degene bij uitstek bent om, dat, om het sexy va over de vakbond <laughs> uh, over het voetlicht te brengen. Ik doe mijn best. Um, Luister, wij zijn uh, na het hoorspel uh, en het nieuws van 1 uur bij u terug. Ik kom zo bij u terug nog hoor, en, um, en dan willen we u aan het woord laten. Wij zijn op zoek naar vakbondsverhalen. Uh, zat u er ooit bij, bij die vakbond? Zit u er nog steeds bij? Of heeft u de vakbond juist de rug toegekeerd? Vergaderingen, protestacties, sigaren, petjes... of juist moderne, innovatieve verhalen? Um, we willen u graag horen. Um, verhalen over de vakbond, bel ons. Dat kan nu al op 0800 1121 En u kunt ons mailen. Kazaluna NL. Reinier, tot slot. De rest van je leven vakbondsvoorzitter of komt er nog iets geheel anders? Komt nee, er nee. nog een volgende mooiste baan van de wereld aan? Uh, ja, ongetwijfeld. Ik ben er nu niet mee bezig. Daar heb ik oprecht ook geen tijd voor. Um, uh, dit is me ook overkomen. Ik ben uh, aangesteld voor een periode van zes jaar. En ja. uh, wat er daarna komt, uh, dat, uh, dat ga ik zien. Ga je ooit in de politiek opduiken? Ik uh, denk dat ik nu al uh, uh, heel erg politiek bezig ben. Ja. Uh, maar ik heb uh, geen ambities uh, uh, die nu uh, verder rijken... dan het uh, opnieuw op de kaart zetten van de vakbond. Je hebt in ieder geval een baan. Ja, ja. en een leuke, ja. de mooiste. Heel goed. Hartelijk dank voor je komst. En veel succes met alles wat je aan het doen bent en gaat doen. Dank je wel. Um, u kunt ons bellen, 0800 1121 En wij gaan nu luisteren naar het hoorspel De Spin van de NTR. Uh, het nieuws, en dan zijn we zo weer bij u terug. Tot zometeen.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 Aflevering 23. Politie is politie. Ivy, hey is dat nou echt zo zwaar? Ben je gek? Het lijkt me zo. Laat mij eens. Oh! Hé hey Kees. Kleren, <laughs> Ik heb er wel een beginnersgroepje voor je. Kan je zo je meedraaien? Ja hoor, vast. Wel stoppen met roken, hè. Ja. Opnieuw dreigde ons pan in elkaar te storten. De politie van Amsterdam hield Armin Oost nauwlettend in de gaten. Dat was vooral gevaarlijk voor Sherman. En die wist nog van niks. Maar al snel zou hij dingen te weten komen. Dingen die wij niet wisten. Het is geregeld, amigo. Hier, de sleutels. We moeten eerst even wat ophelderen. Ik heb net 100 kilo in jouw kofferbak gestopt. En ja. nu ga je me betalen. Wat valt daar dan op te helderen? Jij zei dat je niks verkocht in het zuiden. Ja, klopt. Ik uh, heb een vaste afnemer in Maastricht... Die jongen draait 10 kilo in de week. Ineens heb je niks meer nodig. Wat hebben wij? Jij en ik, wat hebben wij daarmee te maken? Hij verkoopt jouw asje. Zelfde stempel. Jongen, ik verkoop niet in het zuiden. Echt niet. Sinds hmm. wanneer heeft hij dit spul? Een maand, denk ik. Kom, Ideaal. Zo'n dakterras. Ja, ja, ja. Ik ben er heel content mee. Uh, cappuccino of espresso? Cappuccino graag. Je hebt het hier goed voor elkaar. Ja. En kan je het een beetje vinden met je buren? Ja, ik ben voorzitter van de Vereniging van Eigenaren. Ze lopen met me weg. Ik uh, regel alle financiële zaken voor ze. De handige huishomo. Zie je mij zo? Je bent huiselijker dan ik. Je bent toch niet bang dat ik een vaste relatie met je wil, hè? Nee hoor, daar ben je het type niet voor. Ah, de croissants. Hé, hey, dat uh, International Storage, wat kan je me erover vertellen? Jezus. Niks. Het is een postbusfirma met jouw naam op de akte. Je weet toch hoe dat gaat. Iemand richt een firma op en ander zet een handtekening. En hop, weer zo'n bedrijfje waar je nooit meer wat verhoort. Ja, ja, ja. Maar, maar ken jij mensen die er meer van weten? Wie de tekenbevoegdheid heeft of zo? Nee, geen idee. Een shootje? Nee, dank je. Ja, ik wil je niet op stang jagen, maar ik heb een klant... die een rekening wil betalen aan dat bedrijf. Dat is alles. Oh Ja, ja. Zeg maar tegen die klant dat hij die rekening kan vergeten. Vergeten? Dit soort firma's is voor eenmalig gebruik. Zeg, jij hebt vast een hele mooie botervloot. Maar er is één probleem. Dat ding staat niet op tafel. Ja, ja. Ik begin te snappen hoe de huisknecht van mijn vader zich moet voelen. <laughs> Laten we daar eens over hebben. Over wat er in Amsterdam is opgepakt. Jullie zijn fucking niet te vertrouwen. Ja, let op je woorden, hè? Hoezo? Ik ben degene die het risico loopt. Hoe denk je dat Armin zal reageren. als je merkt dat de partij die voor hem bestemd was. door jullie op de markt is gegooid? Door ons? Zijn partij wordt verkocht in Maastricht! Zwaard. Weet je het zeker? 100% corruptie. Bij jou. We die marikos eruit. Hé, hey, hey, hey, even dimmen, hè. Ik ben niet de baas van de Amsterdamse politie. Jongen, politie is politie. Als <laughs> dat maar waar. 7 procent? Ja, nou komt er nog het percentage van de bank bij. Dat ga ik niet tekenen. Hm? Dat is dubbel op, David. Jij werkt voor de bank. Ik heb hier ook privé een aandeel in. Je hebt geïnvesteerd, ja. Maar dat geeft je nog geen recht op een percentage over de hele koopsom. Jawel, meneer, omdat ik meneer, de zaak keer afdek. Dat hoeft ook niet, mo. William, we moeten dit voor de lunch afronden. Uh, ik bel jou zo terug. Zo, hard aan het werk? Z zeg, je mag wel wat voorzichtiger zijn met Helga. En ik zit midden in een verschrikkelijk... Ik ben voorzichtig. Heel voorzichtig. Oké. Okay. Alleen is mijn geduld zo'n beetje op. En als je dan zo voorzichtig bent als ik... dan kan er kortsluiting ontstaan. Wat wil je? International storage. Oh, die rekening kan je vergeten. Verscheuren, verbranden, whatever. Hoezo? Het is een postbusbedrijfje dat niet meer in gebruik is. Uh, Armin? Ik, ik heb het druk. Uh, dit is belangrijk. Hoe weet jij dat dat bedrijf niet meer wordt gebruikt? Beroepsgeheim. Jij bent mijn fiscalist. Voor mij heb je geen geheim. Luister, ik ben bezig. Hé. Hey. Hoe weet jij dat? Ik ken de jongen die destijds dat bedrijfje heeft opgetuigd. En? Hij zei laat maar, die rekening. Yep. Trompenberg. Zeg, William. Oh, uh, David, één momentje. Uh, ik moet weer verder, Armin. Hoe heet die jongen? Joop Aartsen. Kijk. Zou ik dan nu weer... Uh... Ja, ja, ja. Ja, natuurlijk. Natuurlijk. Wat is er zo dringend? Sst. De partij van ons die in Amsterdam in beslag is genomen... wordt op dit moment verkocht in Maastricht. Wat? Ja. Amsterdam is corrupt. We hebben nu het bewijs. De 70. Weten jullie wie die partij hebben verkocht? Hebben jullie namen? Nee, maar het moeten Amsterdammers zijn. De Amsterdamse politie verkoopt in beslag genomen hash niet te geloven. Het wordt erger. Amsterdam zit achter Armin aan. Hoe weet je dat? Zijn stash wordt geobserveerd. Goed, ik zal zien wat ik via justitie kan doen... om Amsterdam van Armin af te halen. Maar Wietse, jij moet Armin laten tippen. Hij moet die stash niet meer gebruiken. En ik zei nog... Dat moet je niet doen, Wesley. Maar ja, oh, luister ja, niet. niet. Nee, dat ken ik, ja. Wat ik ja. spelen we met Matty? Uh, nee, dat weet ik nog niet, Sam. Ik moet gaan. Tot morgen. Doei. Sinds wanneer zeg jij doei? Papa! Hey, doei! Kom je vertellen dat je vanavond niet thuiskomt vanwege je sap? Ik heb een verrassing. Wij gaan naar Euro Disney! Hey. Ja, wanneer? Vandaag. Huh? Het is vrijdag. We hebben het hele weekend. Meen je dat? Ja, douche, natuurlijk meen ik dat. En dat sap en die gsm en zo? Dat kan allemaal wachten. In een heel rustig tempo. Lekker warm draaien. Pap, ik wil dat je weggaat. Jouw wil is geen wet, hè? En zeker niet nu je onvoldoentes hebt gehaald. Ja, hou ik zo weer op. Eerst zien, dan geloven. Doorgaan, er is niks om naar te kijken. Ja. Nou, ik ga me omkleden. En waar is je groep? Dit is mijn groep. Dit zijn allemaal jongens. Ja? Daar word ik beter van. Pardon, mag ik u wat vragen? De, de, de vaste trainer van mijn dochter. Sherman? Ja? Die is er niet. Wat wilde u weten? Uh, waarom traint Saskia met jongens mee? Er <laughs> is geen meisjesgroep van haar niveau. Nu zijn wij aan de beurt, hè? Ja, nu zijn wij. <laughs> ik zie mijn oude Sherman weer, hè? Lachen, zo mijn dingen doen. Wat? Dacht je dat ik een macabre was geworden? Hard werken, nooit meer lachen? Nou, ik wens jullie veel sterkte. Oh nee nee nee nee nee nee, jij gaat mee. Echt niet? <laughs> kom maar. Mom, ja. ja. Doe nou. Ik wil naast je. Sherman. Ja, kom. Ja, kom. Nee, nee kom. laat los. Eh, alsjeblieft, Sherman. <laughs> Spannend, hè man? Vergeef dus ik je nooit. Douchie, geniet dan van het uitzicht. Douchie, douchie, douchie. Ik wil gewoon niet. Sammy, Sammy, zie je dat kasteel daar? Ja. Daar gaan wij vannacht logeren. Het ja, en als we dood zijn hoeven we niks meer te betalen. Waarom zeg je zoiets? Liefste, ik kan het betalen. Dus waarom zouden we niet. Hé, hey, Sammy, Sammy. Hou je handen omhoog. Dat is het leuke. Ja, handen omhoog, handen omhoog. Ik haak het, het is Als je genaaid wordt door je collega's, wat doe je dan? Het antwoord is simpel: dan naai je terug. Sorry meneer, alleen verleden. Vliegtuigstraat 22. Wat? Huh? Wordt in de gaten gehouden door de politie. Komt u even binnen, meneer. Je hebt me gehoord hoor. Goed is soms slecht en andersom. Maar als slecht goed is, is goed soms ook weer goed. Of slecht. Als je eenmaal in die tombola terechtkomt... kan je maar beter je verstand op nul zetten en afgaan op je gevoel. Nog een keer! Nog een keer! <laughs> oh, nee. Geweldig, toch? Niet? Ik, ga... oh, ik sta helemaal te trillen. Kijk oh. dan. <laughs> ga maar, schatje. Kom zo, jou. Ja. Oké. Okay. Hé. Hey. Ik heb een restaurant gereserveerd. Oesters. Je moet even eerlijk zijn tegen me, Sherman. <laughs> oesters eten is leuk, maar... Dat deden we vroeger toch ook? Ja. Maar toen hadden we nog geen kind en geen huis. Ja, en nu wel. Zouden we daarom geen oesters meer mogen eten? Waar komt al dat geld vandaan, Sherman? Het sapdouchie. Ik help heel Europa aan de vitamines. Echt? Het loopt als een trein. Wat mij betreft hoef je niet meer te werken. Wat? <laughs> Sherman, meen je ernaar? <laughs> Zou ik daar grappen over maken? Je kan gewoon gaan doen wat je leuk vindt, schatje. Je...